En je moet eens horen wat hij allemaal zegt. Hè. Hier, wacht, hoe staat het? Ah, ja. En het staat mij tegen dat hardwerkende, eerlijke ondernemers zoals Jacques en ik... ...blijkbaar om de een of andere reden constant onder vuur liggen bij de gemiddelde burger... ...die maandelijks netjes zijn loon krijgt uitbetaald. Oh, ja, maar je moet jammer, maar durven is zeg. En pas op, hè. vele heeft dat letterlijk uitgetikt zoals Christian Bernas dat gezegd heeft. Goh, oh, Peter jong nu heb ik pas echt zin gekregen... om heel die beenaards en partners tegen het licht te houden. Oh, had mij maar laten meegaan. We zouden veel meer te weten gekomen zijn. Zeg, je zal het gaan, ja? Dankzij Hanne haar informele babbel... weten we nu toch een heel stuk meer, hè, Pieter? Oh, nee. En zeker als we veel haar verslag tussen de lijnen lezen. Guido, ik lees liever op de lijnen dan ertussen. Maar goed, er zit waarheid in wat je daar zegt. Mij valt er om te beginnen één ding op. En dat is? Dat alles ineens zo netjes afgeleind lijkt... wat betreft die dood van Dirk de Meijer. Ja, Guido, de nagel op de kop. Ah, jij bedoelt... zijn dood is nu heel omstandig en heel plausibel verklaard... en die kan dus definitief geclasseerd worden. Ik denk dat het overduidelijk is dat we in die richting worden gestuurd. Ja. Oh, sorry, Pieter, maar ik zie hier nergens een aanleiding... om de Meijer zijn dood nog langer als verdacht te beschouwen. En trouwens, je weet dat ik er al van in het begin van overtuigd ben... dat hij zelfmoord gepleegd heeft. Compleet een onrechte, schatje. Nee, nee, nee. In elk geval met Bernard zijn we wat mij betreft absoluut niet klaar. Die, die zit veel te veel verweven met de Van Dorpes... om hem zomaar opzij te schuiven. Nee, daar heb je gelijk in. Daarom ook dat ik voorstel dat Guido en ik... dat bedrijf van hem eens van wat dichterbij onder de loep nemen. Idem dito voor Sea Village, mm. hè? Want we hebben dringend nood aan nieuwe invalshoeken. <kwijnt> Anders ziet het er naar uit dat we binnenkort ook die moord op Filip van Dorpen zullen moeten klasseren. Goed gesproken van u, bon. Ik ga ondertussen nog eens bij juffrouw Pieraards langs. Valt het je niet op dat Pieter die naam de laatste tijd nogal veel in de mond neemt, Hanne? Zolang het haar naam maar is, Guido. Hela, la, uw manieren, hè, gij. Zeg. Ze heeft een dossiertje beloofd over Steve Darnot. En dat ga ik nu ophalen. Is dat voldoende als uitleg? Ja. Oh ja, tje. Wat ik mij heb zitten afvragen, Guido Had jij als zijnde van dezelfde kant al niet door Dat Dirk de Meijer een homo was? Oh, Tuurlijk toen ik de kleerkast in zijn hotelkamer bekeek, had ik al zo'n vermoeden. En na ons bezoek aan zijn studio wist ik het zeker. Maar ik had de indruk dat het geen wezenlijk belang had voor ons onderzoek. En de verdoken vooroordelen van sommige hier kennenden... waarvan de naam met een P begint en met een R eindigt... Eh... Hadke, hoort ge dat? He? Hoort ge dat? Kom, pak jij mis langs achter, maar dan ga ik hem mis, Oh, mijn knie. Ik ze zit vast. Ja, ja. Dat is uw schuld, he, Juffrouw Piraerts. Commissaris, wat komt u hier doen? Scheelt er iets? U kijkt zo? Uh, nee, nee, nee, nee. U wou nog iets vragen? U had mij een dossiertje beloofd, hè? Sorry, commissaris. Ik weet niet waar u het over heeft. Ik kan het iets minder luid. Hoe? U had mij toch gezegd dat u... Ik moet toevallig naar het concertgebouw. Uh, wilt u een stukje met me meelopen, commissaris? Ja, met die knieën van mij zal de. Dat... Ah, ja. Ja, waarom niet? Ik, uh, ik moet toevallig ook die kant uit. Goed, uh, ik zoek even mijn tas. Uh, gaat u maar alvast voorop. Ja. Uh, ik haal u wel in. Huh, ah, Jantje, West. Mijn baas is hier met belangrijk nieuws voor Pieter. Bruinoge. ogen. Ja, van Inhalen. Oh, dat zal moeilijk zijn, maar ik weet niet waar hij zit. Trouwens, waar dat voor z'n zit, weet ik ook niet. En je kunt naar de heren niet bellen of zo? Nee, ze zijn alle twee in de GSM afgezet. Typisch, ja. Ga dan zelfs maar naar Les Tamine of zo, hè. daar zullen ze wel zitten. Oh, zijn er misschien nieuwe ontwikkelingen? Ja. Ah. Hier Even mij, dat verslag zit in die roze map vooraan in mijn boekentas. Komt kom in orde, meneer Vermeulen. Amai, jij bent er precies goed aan het dresseren. Jantje, heb je nog geen spijt van dat je ons zo in de steek gelaten nog eens een beetje respect voor mijn personeel, hè? Oolala. Vermeer, les 1. Laat niet op uw kop zitten door die mannen van de bijzondere recherche... want anders vegen ze binnen de kortste keren de vloer met u aan, hè? Hier, vermeul, alsjeblieft. Oh. Nee, nee, nee, nee, nu scheid me voor. En sla de technische details maar over, want die snappen ze hier toch niet. Merci, vermeul, merci. Zal nog niet zijn, zei. Goed, goed. Uh, dan zal ik het kort houden. We hebben kunnen uitmaken van waar Filip van Dorpen gebeld is. Correctie, Vermeer, dat staat er niet. We weten nu met welk toestel Filip van Dorpen gebeld is. Sorry, we weten dat Van Dorpen gebeld is met een gsm... die twee weken geleden in Frankrijk gestolen is. In Zuid-Frankrijk, Vermeer. En meer bepaald in... In Marseille is gestolen in een van de wachtzalen van de overzetboot naar Corsica. Amai, de overzet naar Corsica dan nog? Z en die GSM, is die gestolen van een Corsicaan of is dat nog niet geweten? Dat heeft toch geen belang, bruinogen? Heel goed antwoord van u, Vermeer. En geef hem dan nu maar het grote nieuws. Amai, is er nu nog groter nieuws? Ja, want we weten niet alleen met welke GSM hij gebeld is, maar ook door wie. Mevrouw Piraerts, u maakt het wel lekker spannend, moet ik zeggen. Sorry voor uh, dat stukje show van daarjuist, maar ik moet een beetje op mijn tellen passen. Nou, wat is er aan de hand? Problemen met de reorganisatie van uw bad? Hier, uh, dat dossier over Steve Danou, dat ik u beloofd heb. Heel goed, juffrouw Piraerts, en heel hard bedankt. Staan er staatsgeheimen in of zo, dat je zo mysterieus doet? Nou, dat moet u zelf maar uitmaken, commissaris. In elk geval, dit hebt u niet van mij gekregen. Beloofd? Geen probleem. Maar wat is er gebeurd? Wordt ge bedreigd of zo? Ik zou er liever niet op in willen gaan, commissaris. Voorlopig toch niet? Er staat van alles te gebeuren bij ons... en ik zou niet graag mijn job verliezen. Maar jij bent toch interim hoofdredactrice? Is dat geen teken van vertrouwen van de directie van uw blad? Laat ons erop houden dat er veel geld mee gemoeid is. En dat ik hier heel graag zou willen blijven werken. Al was het maar om af en toe eens met u in het Albertpark te kunnen wandelen zoals nu. Ja, je bent toch niet fysiek bedreigd, hè? want in dat geval... Maar nee, commissaris, nee, nee, echt niet. Maak u maar niet ongerust. Maar ge ziet mij dus liever niet meer verschijnen? Als dat enigszins mogelijk is, niet, nee. In de komende weken liever niet. Maar daarna weer wel, hè? als de kust veilig is? Niet aandringen, commissaris. Ik heb gedaan wat ik beloof. Je heb, uw dossier en uh, verder wens ik u het beste. Oh Wacht, uh, wacht uh, nog één tip. Uh, als ik van u was, uh, zou ik maar eens gauw met uh, Roger confituur gaan praten. Want er is inderdaad een reden waarom Philippe met zijn Inge getrouwd is. Dus toch? Maar je wilt mij niet zeggen welke, hè? Als je de vorige keer goed naar mij geluisterd hebt... dan weet je allang hoe de vork aan de steel zit. Ja. Uh, hallo? Ja, Guido? Wat lief. Fantastisch. Geef Vermeulen een dikke kus van mij. En krap maar eens op Vermeulen, een bolken. Ja, tot straks. Kijk eens aan, juffrouw Piraards. Als blijk van dank ga ik u een primeur geven. Maar u ge moet mij wel beloven om hem nog niet te publiceren... voordat ik teken geef dat het mag. Oké? Okay? Wel, Philip van Dorpen is vermoord... door een huurmoordenaar uit Sardinië. Dat is heel interessant, commissaris... Maar het is nog maar de vraag of ik dat ooit zal kunnen publiceren.